1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hij won een app-ontwerpwedstrijd van Apple, is 13 jaar oud en heet Puk Meerburg. Zometeen ontmoeten we hem tijdens de werklunch. Nu het NOS-journaal. Hier is Jan van den Poeten. Goedemiddag. Interim-president Egypte geïnstalleerd. En wat doen vakantiegangers die naar dat land gaan? 80.000 patiënten in Europa hebben een ziekenhuisinfectie. En het aantal kinderen met mazelen stijgt sterk. Veel zon aan de kust, in het binnenland ook stapelwolken. Het blijft wel droog, het wordt 20 tot 23 graden. Morgen eerst grijs, in de middag flink wat zon en iets warmer. In het weekeinde dan veel zon en 20 tot 27 graden. In Egypte is de voorzitter van het constitutioneel hof Adli Mansour... aan het eind van de ochtend ingezworen als interim-president van Egypte. En zo volgt hij president Morsi op. Verslaggever Jeroen de Jager is bij een bijeenkomst van aanhangers van uh, Morsi. Jeroen, wat gebeurt daar? Ik hoor jullie heel snel. Ik denk dat jullie iets gevraagd hebben wat hier aan de hand is. Uh, hier is, uh, het is al een bijeenkomst gaande van aanhangers van Morsi. Een buitenwijk van, uh, van Cairo. Dat is ze... De, van de mensen die hier tussen de flatgebouwen op straat zijn, affiches omhoog houden van Morsi. en het niet neerleggen bij het afzet gisteren van president Morsi. Die zijn nog steeds zien als legitieme leider. Ze vinden het onterecht dat hij is afgezet. Ze vinden het onterecht dat de televisiestations, uh, islamitische televisiestations, zijn afgestoten. Hier is zojuist geplet geweest, er werd geplet door Morsi. En uh, mensen werden emotioneel zelfs, uh, vinden het verschrikkelijk uh, wat er is gebeurd. Ja, hier uh, blijven ze bij elkaar, zeggen ze mij, uh, tot op moest hij weer als president. Is er ook uh, heb jij enig idee dat de moslimbroederschap ook het verzet uh, begint tegen de nieuwe interim-president? Niet helemaal uh, duidelijk kan. Uh, we hebben hier zo meteen gesprek met iemand van het moslimbroederschap. Van uh, hem wil ik graag horen: of uh, er iets van een georganiseerd verzet gaat komen tegen de gang van zaken zoals die uh, gisteren is gegaan. Er is een uitzending vanavond uh, meer erover. Uh, er is in ieder geval iets van verzet hier op de straat. Hier in ieder geval een paar duizend mensen bij elkaar die zich er niet aan neerleggen. Jeroen de Jager bij de Moslimbroederschap op dit moment bijeen in Cairo. In het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken uh, zegt... als je niks te doen hebt in Egypte, ga er niet naartoe. Alle niet-essentiële reizen worden ontraden. Maar ja, er zijn toch altijd vakantiegangers... en zijn die eigenlijk wel bezig met de politieke situatie in Egypte. Verslaggever Josephine Trehi zocht het uit op Schiphol. Uh, hoe gaat dat? De Rode Zee, Egypte. Moeten we even kijken wat er wordt. Uh... Heeft u het nieuws gevolgd? We hebben het nieuws wel even gevolgd, ja, klopt. Ja. We hebben ook wel gezien dat er uh, dingen gebeuren. In Cairo. En wat dacht u toen? Wel even schrikken natuurlijk, hè. Ja, we moeten ervan uitgaan. We hebben wel gebeld naar het reisbureau. In. Maar ze garandeert dat uh, die resort waar we naartoe gaan, dat het veilig is. Hoe lang gaat u? Uh, acht dagen. Met de hele familie? Ja, met de hele familie, ja. Mijn zoon, <lacht> mijn zoon, mijn zwaar, schoonzus, mijn vrouw. En hoe zijn jullie eronder? Ja, gewoon vrij rustig. We komen niet op beste tijd, maar ja, we laten gewoon op ons afkomen. We zien wel. We heel veel vrienden, kennis van alles. En die zeiden van ga je nu wel, ga je niet aan het leren en bla bla bla. Maar verder ja, wat moet je eraan doen? vrouw staat ook in de rij met de koffer en uh, bij de incheckbalie. Waar gaan jullie naartoe? Massar Alam, Egypte. Ja, spannend, maar ze geven hier aan dat alles gewoon uh, in orde is. Dus, uh... Heeft u nog even gecheckt? Ja. Nu meneer? Ik breng ze alleen weg, sorry. Ja. Wat vindt u ervan? Is uw dochter? Dat is mijn dochter, ja. En wat vindt u ervan om haar er, uh, nu naar Egypte te laten vertrekken? Nou, best wel een beetje spannend, ja. Ja. Nou, je weet het nooit. Ze zeggen, uh, je gaat vanuit uh, van het reisadvies. Ja, dan is het maar afwachten. Maar het is best spannend. Een beetje bellen af en toe naar je vader. Ja, precies. <laughs> wat wij geleerd hebben van waar je niet komen mag, moet je ook niet naartoe gaan. En dat is de wijsheid. Dan heb je ook niks met die corruptie allemaal te maken. En daar houden wij ons aan. Dus wat betekent dat voor deze vakantie dan? Nou, beter dichter bij hotel. En uh, zoals je weet, elke hoek staat er bij de politie. En daar blijven wij uh, op letten. En wordt het te gek, dan blijf maar op je terrein. Zwemmen, aan het strand liggen en we hebben echt rust. Na het harde werken. Beetje nieuws volgen nog daar? Nee, helemaal niks. Nee, nee. Steeds meer afgestudeerde mbo'ers en hbo'ers... vinden door de crisis moeilijker een baan. 14 van de mbo'ers die in 2011 afstudeerden... had een jaar later nog steeds geen baan. En bij de hbo'ers ligt het rond de 9 bij beide groepen is dat een paar procent meer dan een jaar eerder. En dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ja, nog meer onderzoek. Op dit moment liggen er in ziekenhuizen in Europa zo'n 80.000 mensen... die in het ziekenhuis een infectie hebben opgelopen... En dat is elke dag zo. Uh, 80.000 mensen. Jaarlijks lopen er naar schatting 3,2 miljoen mensen in Europa een ziekenhuisinfectie op. En dat blijkt uit een studie van het ICDC, de Europese Organisatie voor Infectieziektenbestrijding. En de Nederlander Mark Sprenger is daar directeur. Goedemiddag. Goedemiddag. Iedere dag 80.000. Uh, dat is nogal wat. Had u dat gedacht? Nee, hadden we niet gedacht. Want het zijn 1 op 18 patiënten in een ziekenhuis die in feite toch onnodig een uh, wondinfectie oplopen... of een bloedvergiftiging of een lokontsteking. Het is een soort inventarisatie, een nulmeting. Dat klopt, ja. We hebben geprobeerd om in Europa de methode om het te meten... Ja, in feite te uniformeren en ook de mensen te trainen. En dat geeft nu dit beeld, zeg maar. Ja, eens even inventariseren wat er zoal ligt aan, aan ziekenhuisbacteriën, patiënten. Uh, zijn dat, uh, hoe zit dat in Nederland bijvoorbeeld? Nou, dat is niet zo heel makkelijk te bepalen als je naar Europa kijkt. Want ieder land gebruikt toch een beetje zijn eigen methode. We weten wel dat Nederland uh, heeft heel veel aandacht heeft voor uh, ziekenhuisinfecties. Heeft ook goede metingen. Dus we weten in Nederland dat dit aantal uh, is vrij betrouwbaar is. En uh, geeft eigenlijk een, een vrij goed beeld. En hoeveel zijn er in Nederland? Um, het zijn er ongeveer uh, uh, 8% uh, procent is dat. Ja, dat is vrij veel geloof ik, hè, Europees gezien. Nou...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 Dat is natuurlijk ook het waarde, het waarde van deze studie. is nou eindelijk een keer geïnventariseerd hoe groot het probleem is. Hè? Die 80.000 mensen per dag in een ziekenhuis met een infectie. Wat, uh, wat gebeurt er met deze resultaten? Want dit is een nulmeting, zegt u. Ja, wij willen meer aandacht krijgen voor bijvoorbeeld ziekenhuishygiënisten. Dat in een ziekenhuis er voldoende getrainde mensen zijn... die dit kunnen bestrijden. Uh, ook heel belangrijk is dat... er aandacht is vanuit de directie van een ziekenhuis voor dit probleem, dat er een cultuur is waar je dat probeert te bestrijden. Ja, En ik moet dat toch weer zeggen van, vanuit Europees perspectief, dat Nederland dat wel vrij goed doet. Nederland heeft een goede traditie op dit gebied. En ik denk dat ver landen van Nederland kunnen leren op dit gebied. En dan kunnen die uh, infectiegevallen naar beneden in die ziekenhuizen, ook in andere landen. Hier moeten we het uh, uh, bij laten. En uh, heel veel succes met uh, de verdere studie Mark Sprenger van ECDC. Klinkt als ECDC, dat is dan toch weer wat anders. Uh, mazelen, het aantal kinderen met mazelen is opnieuw sterk gestegen. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... zijn tenminste 230 ziektegevallen bekend. En vorige week lag dat aantal nog op 160 het werkelijke aantal zieken is waarschijnlijk veel hoger... maar niet lang, lang niet alle patiënten gaan naar de huisarts. Sinds mei hebben zeven kinderen met, in het met mazelen in het ziekenhuis gelegen. En hoeveel kinderen er nu nog in het ziekenhuis worden behandeld... dat weet het RIVM niet. De ziekte heerst vooral in gemeenten waar veel streng gereformeerden wonen. Vanwege hun geloof zien ze vaak af van vaccinatie. Het Rijksmuseum heeft een van de belangrijkste stukken... uit de Goudstikkercollectie gekocht. Het gaat om de ontdekking van Amerika... van de Haarlemse schilder Jan Mostaard. Het werk is geschilderd rond het jaar 1535... zo'n 40 jaar nadat Columbus Amerika had ontdekt. De Goudstikkercollectie werd in de Tweede Wereldoorlog... door de nazi's in beslag genomen... en kwam na de oorlog in bezit van de Nederlandse staat. Rijksmuseumdirecteur Pijbus zegt dat het schilderij... grote iconische waarde heeft. Daarmee nou, bedoel ik... Dat dit schilderij uh, zo belangrijk is qua beeld, dat dat uh, ik denk binnen een paar jaar bij iedereen op het netvlies uh, staat. En directeur de Peibers wil dan weer niet zeggen hoeveel die voor dat schilderij van Jan Mostaard heeft betaald. Sport. Voetballer Marco van Ginkel staat voor een droomtransfer naar Chelsea. Zijn huidige club Vitesse is het al eens geworden eh, met Chelsea. En nu is het aan van Ginkel zelf om nog met de Engelsen te gaan onderhandelen. Verslaggever Ragnar Niemeyer is bij Vitesse. Ragnar, jij hebt gesproken met de nieuwe trainer, hè? Peter Bos. Hoe reageert hij op het vertrek van ja, meteen toch wel zijn beste speler? Ja, nou heel erg lauw, zo zou ik het uh, willen omschrijven. Hij uh, zegt heel duidelijk, uh, zei dat een paar minuten geleden... Ja. Toen ik werd aangesteld een paar weken terug, is mij heel duidelijk het verstaan gegeven. Hou geen rekening mee met de aanwezigheid van Marco van Ginkel. Met uh, Wilfred Boli Ook geen rekening houden. Dat zijn mensen die uh, heel graag weg willen, of uh, die wij graag willen verkopen. of waar veel interesse voor is. Dus die uh, ja, was niet erg verrast toen hij gisteravond een belletje kreeg. dat uh, Marco van Ginkel vandaag niet op de training zou verschijnen. Natuurlijk vindt hij het jammer. Hij heeft veel loopvermogen in. Jongens spelen met een clubhart. Iemand met een fantastische wedstrijdmentaliteit. Maar uh, hij heeft er nooit rekening mee gehouden... dat hij daar serieus mee aan de slag zou gaan, deze, deze competitie. Nee, uh, uh, goed. Hij gaat dus naar, uh, naar Chelsea. En Boni, is daar al iets meer over duidelijk? Nee, niet. Er wordt aan alle kanten natuurlijk met name gesmeten... door alles en iedereen. Uh, wij hadden een interviewafspraak met hem vanochtend. Die heeft hij afgezegd. Uh, van tevoren had ik daar ook niet zoveel veel in dat die afspraak door zou gaan. Maar hij zegt zelf nu... Uh, zonder de lens erbij, uh, ja, hij, uh, het is voor mij nu niet het goede moment om uh, te praten over een transfer. Ik hoorde nog een van de directeuren van, uh, van Vitesse zeggen, ja, uh, je weet het natuurlijk nooit. Misschien is er zelfs nog wel een kansje dat hij blijft, maar dat zal wel bedoeld zijn om de prijs nog wat op te drijven. Want dat Boni, die vorig jaar ook al heel vaak zei, uh, van, uh, ik wil graag ogen op. dat zei hij ook in de winterstop bijvoorbeeld, dat hij weggaat, dat is een, uh, een uh, publiek geheim natuurlijk. Ja, en wat Chelsea dan weer voor Van Ginkel betaalt, dat, uh, dat weten we niet, hè? Nou, er wordt in Engeland wel gesproken over bedragen die zo rond de 8 miljoen pond liggen. Uh, er zullen ongetwijfeld wel wat uh, ja, clausules in zitten om de bedragen nog wat hoger of lager te laten uitkomen. Nou, niet lager, maar bij plaatsing voor de Champions League, uh, noem het al maar op, hè, er zitten vaak nog wel wat extra uh, clausules in die contracten. Maar dat dat ergens in de buurt van een miljoen of 8, 9 zo ligt, misschien iets meer, uh, dat is wel uh, ja, wat, wat algemeen wordt aangenomen. Dus in die categorie moet je dat dan zo'n beetje zoeken. Oké, okay, Ragnar Niemeijer, dankjewel. Dan de Tour de France. De renners zijn gestart voor de zesde etappe van de Tour van Aix-en-Provence naar Montpellier. En Gio Lippens, die volgt dat. De Belg uh, Jurgen van der Broek, die kunnen we doorstrepen, die is niet van start gegaan. Uh, nog meer slachtoffers van die, die, die valpartij toch van gisteren?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 in de carrière van Van der Broek, zei hij zelf. Twee jaar geleden trouwens ook betrokken bij die hele zware val... in de afdaling in het Centraal Massief... waar ook Alexander Vinokhoff toen uit de koers uh, ging. En uh, Van der Broek, ja, wat dat betreft heeft hij pech. Uh, vergelijk het eigenlijk maar een beetje. En het is een beetje eenzelfde type renner met, uh, met Robert Geesink. Uh, dat soort renners moet vooral zorgen... dat ze de eerste week van de Tour buiten de problemen blijven. Dat is lastig. En als ze vallen, dan vallen ze vaak hard. Ja, hoe komt dat eigenlijk, hè? Dat verschijnt. Ja, er. lengte, uh, post, ja, de, de manier van... van, van van rijden. Het, het zijn natuurlijk geen geblokte sprintertjes. Uh, ja, dan moet je eigenlijk een beetje uit de problemen blijven tijdens zo'n massasprint. En, uh, of, of tijdens een vlakke etappe. En we hebben het vorig jaar gezien met Gezink, We hebben het andere jaren ook wel gezien met Geesink. Uh, we zien het nu weer met Van der Broek. Het kan gewoon op ieder moment in zo'n eerste week kan het misgaan. Ja, vlakke etappe. Kevin Disch Kittel. Kevin is Kittel, dat is voor mij eh, eigenlijk het duel van vandaag. Eh, omdat beide mannen toch wel, denk ik, de meeste pure snelheid hebben... van alle sprinters in het peloton. Natuurlijk is er André Greipel, natuurlijk hebben we Peter Sagan... Eh, gisteren Boas van Hagen ook eh, dichtbij. Boer misschien wel, die Franse sprinter. Maar eigenlijk, als het er echt op aankomt op een hele lange... reglementaire sprint waarbij het op de pure snelheid aankomt... dan denk ik dat er inderdaad twee man vandaag gaan duelleren. En ik vind het wel mooi om dat eindelijk eens een keer... met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Want Kittel won natuurlijk de eerste etappe op Corsica kamer te zat, Kevin is achter een valpartij. Gisteren precies andersom, Kittel gevallen, Kevin is wint de sprint. Ik vind dat ze nu maar eens gewoon mooi naast elkaar moeten duelleren hier bij dat rugbystadion in Montpellier. We gaan het horen dadelijk vanaf twee uur in Radio Tour de France op deze zender. Nu naar Jolanda van der Velden bij de ANWB. Jan, de A20, hoek van Holland, richting Gouda is voorlopig dicht bij Spaanse polder. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's, een vrachtwagen en ook een motorrijder. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Het is handiger al om te rijden vanaf knooppunt Ketelplein... dan via de ring Rotterdam-Zuid over de A4, de A15 en de A16. Tussen het Ketelplein en Spaanse polder staat drie kilometer. Het is bijna kwart over één nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Interim-president Mansour is in Egypte geïnstalleerd. 80.000 patiënten in Europa hebben een ziekenhuisinfectie. Het aantal kinderen met mazelen stijgt sterk. Er zijn er nu 230 gevallen bekend.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De 13-jarige Puk Meerburg is app-ontwerper. En alle grote bedrijven zitten achter hem aan. Zometeen leert u hem kennen in de werklunch. Voor de reportageserie In de Praktijk zijn we deze week op jongerencamping Duin en Strand in Renesse. Om te voorkomen dat deze jongeren zich misdragen... heeft de gemeente in het dorp een groot bord neergezet met daarop de 10 regels voor goed gedrag. Niet hard schreeuwen, niet met alcohol over straat... Zorgen dat je uh, mensen uh, netjes bejegent, dat soort zaken. Dus gewoon hoe we uh, met elkaar willen omgaan. En zo rond half twee is stand.nl. De stelling: het is goed dat het Egyptische leger president Morsi heeft afgezet. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70 kost 50 cent. 0800 1101, gratis telefoonnummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens doet met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Hij deed mee aan een wedstrijd voor appbouwers en mocht op uitnodiging van Apple... naar een groot congres voor internetontwikkelaars in San Francisco. En daar bleek dat hij de Apple Design Award 2013 had gewonnen. Hij is Puck Meerburg en hij is 13 jaar oud. Puck deelt zijn kennis op congressen zoals in Amsterdam en in Stockholm... en hij stond in het Engelse toonaangevende computertijdschrift Wired UK. Inmiddels heeft Microsoft hem ook ontdekt en mag hij daar aan de slag. Verslaggever Maarten Bleumens zocht Puk op in de hal van zijn school en trof een jongetje, hoe verrassend, achter een laptop. Wat hij doet is, hij zoekt eigenlijk, hij zoekt uit welke versie Magister er wordt gedraaid. Ja, precies. Op basis van de, uh, de code, dus mm -hmm. dat is voor de .svp. Ja, precies. Maar, hoe, lang, hoe lang was je hier nou ongeveer? De, de API, wat de, de, ik heb deze, heb geloof ik, de app heb ik in elkaar gezet uh, gisteren. Mm -hmm. Nee, helemaal, maar de EPR was er al, die ja. heb ik wat langer over gedaan. Ja, ik, jongens, ik zit alvast even een beetje mee te luisteren, want ik hoor dat het al over allerlei dingen gaat waar ik uh, de ballen verstand van heb. Puk, je zit naar een, uh, een computerscherm te kijken, gewoon uh, binnen in school, we staan in de, in de halve jaar school, hè. Um, met allemaal codes erop, je hebt het over een app die je even gisteren even in elkaar hebt gezet. Waar gaat het over? Nou, het is een uh, app, het is een onofficiële app voor de ma voor magister voor Windows Phone. Magister, wat is dat voor een systeem? Wat doe je daarmee? Wat is, kun je ermee? Voor zover ik weet, kan regelen je agenda, je cijfers staan erin. En uh, daar hebben ze geen Windows Phone app. Mm -hmm. Dus uh, ik heb er eentje in elkaar gezet. Gewoon uit jezelf? Ja. Jij kan dit? Hoe komt dat? Ik kan niet onthouden, wanneer ik begon ben. Ongeveer? Ik geloof dat ik echt begon ben met programmeren rond mijn zevende. Ja. Ik pak eventjes een. Het de... is grappig hè? terwijl wij zitten te praten. Ja, met de andere tas. Hij gaat gewoon deze lekker kaart. door met, uh, met je appjes en je computers. Is dat een beetje hoe jouw dag eruit ziet, Pup? Nou, mijn me, normale dag ziet er eruit. Wakker worden, eten, naar school, thuiskomen, helemaal op zijn, slapen, wakker worden. School. Ja, wacht even, ik, ik, ik mis het onderdeel uh, computer. Die zit eigenlijk overal. Ja, precies. <laughs> nee, ja, is eigenlijk zo? voor in de middag. Ja? Weet je wat we gaan doen? We gaan heel even het schermpje dichtklappen. Zo is even een rustig plekje opzoeken. Ja, boven hebben we een uh, lokaal, dus. Gaan we die kant op. laptop gaan uh, dichtklappen. Gaan je mee? Ja. Nou, als je zegt, ik ben rond mijn zevende begonnen, dat is snel. Wat waren die eerste stappen? Op school hadden we, was de Twisterklok kapot, dus we konden kon geen Twister spelen. Dus de docent, ze, docent zei, uh, maak maar je eigen Twisterklok. En dat deed ik ook. In HTML en PHP. Ja, precies. Jij maakte een programma wat je op de computer kon gebruiken? Ja. ja. Waar kwamen klasgenootjes mee aan? Gewoon uh, al, met, aan elkaar geplakt weer. Dat was het eerste wat je hebt gemaakt. Nou, nu zijn we alweer vele jaren verder. Jij bent ook al... Hoeveel apps verder? Tien, twaalf. Ja. Flink wat. Wat is het meest succesvolle voor jou? Oh, dat is wel moeilijk, want ik weet niet zeker... het is of de tafeltrainer of de catstacker. Die tafeltrainer was, was ook een hele vroege eigenlijk, hè? Ja, dat was mijn eerste. Want wat doet het? Nou, je krijgt, uh, je krijgt een sommetje te zien. Ik, bijvoorbeeld vijf keer, vijf keer zeven. En dan moet je het goede antwoord uit vier keuzes maken. En hoe vaak ongeveer is die gedownload? Rond de honderdduizend misschien. Ja. Flink wat. Nou, las ik op jouw site... Ik ben dertien. Hoe het is zomervakantie? Ik mag aan het werk. Toen dacht ik: wacht even hoor. Volgens mij wil iedereen gewoon vakantie hebben, en helemaal niet aan het werk. Hoe zit dat voor jou? Maar het is ook weer anders, want wat, wat apart is, is zeg maar scho school en mijn werk, zeg maar. School, als ik eerlijk mag zijn, is veel saaier dan wat ik zeg maar als werk doe. Uh, ik uh, uh, was, uh, zeg maar een soort van was aangenomen als zeg maar mobiel programmeur. Maar ik doe gewoon eigenlijk wat... Waar aangenomen? Want bij... niet iedere dertienjarige wordt ergens aangenomen. Ja, bij, uh, bij Tantam is een internetbedrijf hier fijn dicht in de buurt. Ja, en, en dus wat betekent het dat je nu vakantie hebt? Uh, dat, dat, het gewoon, dat ik gewoon bijvoorbeeld twee dagen in de week of misschien wel vaker... gewoon naar mijn werk kan gaan en dan gewoon geld kan verdienen. Ja. Op een gegeven moment wordt jouw talent gezien. En dan hangt er bijvoorbeeld een Microsoft aan de telefoon. Ja, ongeveer wel. Ja, wat zeggen die dan tegen jou? Nou, of ik een keertje langs zou komen. Ik ga even naar Marcel Timmer, aan de andere kant van deze schoolbank. Hoppakee. u bent van Microsoft. Ja. Was u dat aan de andere kant van de lijn? Nee, ik zelf niet, maar uh, bij wijze van. van inderdaad. Ja. En, ja. Want waarom? Nou, we hadden van Puk gehoord en we kenden Puk al even. We hadden hem ook zien en horen spreken op wat hij net zei, de Next Web Conference. En we hebben Puk gevraagd of hij eens of wat wil proberen en wat doen. En van, nou, ga, kijk eens wat je kan maken. Kijk eens hoe makkelijk het is. Wat levert het jullie op? Nou, uiteindelijk levert het ons op dat we hopelijk um, in de toekomst wat ik al zei, meerdere pucks gaan krijgen. We hebben in de, als je kijkt naar de hele markt, uh, was pas in het nieuws, meer dan 6.000 banen tekort op dit gebied. Het is een booming business. Uh -huh. uh, uh, er, is, er zit heel veel toekomst in het bouwen van, van software, bouwen van apps, zoals we dat ja, dan tegenwoordig ja. noemen. Uh, en ja, ik vind het uh, daarmee erg belangrijk dat we zo vroeg mogelijk stimuleren hè, platform beter techniek, ja. mensen meer aan het programmeren te krijgen. Want er is echt een wereld te winnen voor, voor Nederland in, in de meest brede zin van het woord. Maar wat levert het Microsoft op? Ja, uiteindelijk weer heel veel uh, mensen die software gaan maken. Dus ook voor Microsoft. Ja. En ook voor andere platformen, maar ook voor Microsoft. Dus het is dus een beetje een breder plaatje. Heeft hij al, jullie al iets gebracht? Ja. De blik van een 13-jarige jongen op onze software. Ja, leg dat eens uit. Wat, wat, het, probeer het eens heel praktisch te maken. Kun je een voorbeeld bedenken? Blijkbaar moet je, dat had ik zelf niet bij, na, bij, bij stilgestaan, uh, meerderjarig zijn om sommige dingen te doen. Er zitten checks in. Je hebt een creditcard nodig om je aan te melden. Bijvoorbeeld, Puk heeft geen creditcard. En, um, en de manier waarop Puck uh, het leert, hoe hij het aanpakt, hoe makkelijk het, uh, hij het uh, zichzelf eigen maakt, is wel bijzonder Puck... Je hebt nu 10, 12 apps gebouwd, zeg je. Um, verdien je er nog wat aan? En Ja. Uh, recent heeft uh, Apple, waarschijnlijk omdat ik een van de awards had gewonnen bij hun... ...hebben ze waarschijnlijk mijn app in, een, uh, uh, in het licht gezet. Daardoor kwamen ze dus in 19 landen, waaronder niet Nederland... ...kwamen ze, uh, kwamen ze in de voorpagina te staan van de, van de Apple Store... Aangezien de gratis app was, ging best wel snel, maar er zit natuurlijk in-app purchases in. In die wel. En dus daar heb ik iets van 100 dollar mee verdiend. Iets meer. Welke, welke app was dat? Catstacker. Dat is een spelletje, geloof ik, hè? Ja. moet vraag. je dingen op katten stapelen. Want als we nu natuurlijk ook afvragen, we kennen de, de succesverhalen van de appbouwers... die op hun zolderkamertje iets maken en daar rijk mee worden. Ben jij al rijk? Een soort van niet rijk genoeg. <laughs> maar in de hand van 1000, 2000 of meer? Mm, denk ik minder. Okay. Let je nog wel een beetje op in de les, Puk? Uh, of zit je de hele tijd op je, op je smartphone te kijken? Dat kan natuurlijk niet. Waarom niet? Dan heb ik hem daarna niet meer. Oh, oh dan word je gewoon afgepakt? Ja. Oh. Ik mag gewoon mijn google Glass. Nee. Het zou wel cool zijn als ik die had eigenlijk. Zo'n zo bril, af... zo'n Google-bril waarin ja, het computertje ik, zit. Ik, zorg, ik zorg er gewoon voor dat hij gewoon aan mijn bril vastzit, dus dat ze hem niet kunnen afpakken, ja. want dan zie ik niks meer. En ik denk dat ik de filmploeg daar zie staan. Ja, die, die, die, die ja. filmen lekker door te raken. Ja, want terwijl wij hier zitten te praten... staat er aan alle kanten kant van de ruit een, een filmploeg. Want er wordt een documentaire over jou gemaakt. Ja. ja. Hoe is dat om zo in de belangstelling te staan? Soms wel leuk, soms ook wel wat minder leuk. Ja. Het is leuk als je bijvoorbeeld naar San Francisco mag. Omdat je daar zo naar de WWDC mag. Ja. Het is leuk Een bepaald congres. Ja. Ja, het is minder leuk als je dan die toetsweek mist. En pers en media en mensen zoals ik. Ben je het al zat? Soms. Niet altijd. Zullen we maar afronden dan? Oké. Okay. Dank je wel. Heel veel succes.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 geef u op via lunch@ncrw.nl En misschien komen onze experts u wel te hulp. Lunch ncrw.nl. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is Ingrid Koning deze week. Zij is de hele week op jongerencamping Duin en Strand in Renesse. En dat is een van de belangrijkste vakantieactiviteiten voor de jeugd. Natuurlijk het uitgaan. Gisteravond was Ingrid te vinden in het feestcafé op de camping. Wat willen jullie drinken? Drie pilsjes. Wat wordt hier nou het meest besteld? Uh, bier, wijn, mixdrankjes, shotjes, eigenlijk van alles. Wisselen. En Wat uh, wil je? De eigenaar van de camping Gerard Kobussen is hier aanwezig. Ik zie veel beveiligers rondlopen, hoe heeft u dat hier geregeld? Uh, we hebben een team van uh, man of 12, 13 uh, en met die 13 mensen proberen wij hier uh, de regels die we hier met z'n allen hebben afgesproken. Onze gasten weten waar ze zich aan moeten houden, uh, proberen we ze dan uh, na te komen. Maar u heeft een eigen beveiligingsbedrijf opgericht, waarom heeft u dat gedaan? Uh, om de lijnen zo kort mogelijk te houden tussen de beveiligers en degene die de, die de lijnen geeft, heb ik. Uh, uh, Jos, hou even die, gaten, die gasten links in de gaten, want die, uh, die zijn weer een beetje vervelend uh, ten opzichte van die andere jongens. Daar bij de boksbal uh, links. Was het nog lastig om beveiligingsbedrijf op te richten? Daarvan moet je voor onbesproken gedrag zijn en gelukkig was ik dat. En uh, het is belangrijk om die gasten daar zoveel mogelijk bij betrokken te laten zijn. Dus die lijnen moeten heel kort zijn. En dan uh, neem ik ze zelf vanuit mijn beveiligingsbedrijf in dienst. Hier in deze discotheek is het goed geregeld. Maar hoe zit het met de beveiliging in het dorp? Want deze bezoekers, dat zijn zo'n kleine 10.000 per jaar... die blijven natuurlijk niet iedere avond in deze discotheek. Ik stel deze vraag aan Erik Kaspers. Hij is hoofd van de afdeling recreatie en economie van de gemeente schouw -Duivenland. Wij zetten in, uh, uh, op dat toezicht met een susteam. Dat zijn uh, extra toezichthouders zeg maar, die uh, uh, eigenlijk geen bevoegdheden hebben, maar in aanvulling op de politie werken. En zorgen dat uh, zaken die dreigen te escaleren in de openbare ruimte, uh, dat ze die zeg maar, uh, terugbrengen naar een normaal niveau. En het speciaal voor deze jongeren ingehuurd? Dat wordt speciaal voor deze jongeren ingehuurd, met name voor de openbare ruimte, in aanvulling op de politie. We doen dat overigens samen met de ondernemers, recreatieondernemers, horecaondernemers en de detailhandel, om het gewoon gezellig te houden in Rennes. Wat doet de gemeente er nog meer aan, zodat de jeugd zich aan de regels houdt? We hebben een tiengangenmenu voor goed gedrag. Dat staat aan de ingang van het centrum met borden aangegeven. Uh, daarin, uh, daarmee attenderen we de jeugd nog eens een keer op uh, hoe ze zich moeten gedragen, zodat we het met z'n allen gezellig kunnen houden. Hij noemt dus een paar punten op, die kent u vast uit uw hoofd. Niet hard schreeuwen, niet met alcohol over straat. Um, zorgen dat je um, um, uh, mensen uh, netjes bejegent, dat soort zaken. Dus gewoon hoe we uh, met elkaar willen omgaan. Mag ik wat vragen? Ja, zeg maar. uh, ik heb net hier gepint twee keer, maar ik heb geen geld gekregen. Ja? Je kunt bij een vreemde bank mag je één keer per 24 uur pinnen. Oké. Okay. Maar er is geen geld van je rekening afgeschreven. Gelukkig je ongerust te zijn. Gelukkig. Je wordt echt door iedereen ook aangesproken. Ja, schermer ben ik zo'n type, hè? Ik loop met Gerard even weg van de discotheek. We gaan de act van vanavond verwelkomen. Goedenavond mannen. Ik heb begrepen dat jullie vanavond hier de muziek komen bezorgen. Dat gaan we Kijk. zeker even doen. Dan Damn Dirty. He? Damn Dirty vanavond, ja, ja, ja zeker. Feestje, feestje van maken. Vanavond gaat het helemaal Kijk, dat bedoel ik. Leuk. Wat moet u allemaal doen om de jeugd hier te behouden? Nou, vanavond komt uh, Damn Dirty komt hier uh, optreden. Uh, Daar komen de jongeren van maken. Maar op andere avond hebben we een uh, flugel night, een uh, ladies night... waarbij de dames een cocktail krijgen. We hebben een uh, sundown swimming party... waarbij we een zwembad opbouwen waar die gasten aan allemaal zitten. Elke avond proberen we iets leuks te maken. En bent u niet bang dat heel veel jeugd naar het buitenland gaat, naar goedkope zonvakanties? Nou, die goedkope zonvakanties blijken toch in de praktijk nogal tegen te vallen. Die liggen toch qua budget, ik denk, twee keer het niveau van wat ze hier uiteindelijk uh, spenderen. Wat geven ze hier gemiddeld uit dan? Los van de reis, ik denk een uh, drie, euro. Hey! Bils! Nou, het bleef nog lang onrustig rustig daar in Renesse. Morgen de laatste bijdrage van Ingrid Koning. Daar vandaan voor onze serie In de Praktijk. Zometeen standpunt.nl. De stelling, het is goed dat het Egyptische leger president Morsi heeft afgezet. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Mark Visser. Het OM eist 12 jaar cel in de zaak van het grenslijk. Een Nederlandse man zou zijn wit-Russische vrouw hebben vermoord... en in een kliko met peurschuim hebben gestopt omdat de kliko in een villa op de grens tussen het Nederlandse Barle nassau en het Belgische Barle hertog werd gevonden... werd de moord bekend als de zaak van het grenslijk. De openbaar aanklager in Egypte heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen het hoofd van de moslimbroederschap, Mohammed Badi. Volgens de naar Al Jazeera heeft het leger een lijst van 300 namen opgesteld... van mensen die worden gezocht. De nieuwe interim-president Mansour zegt dat hij de moslimbroederschap niet wil uitsluiten.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 Het werk is geschilderd rond het jaar 1535. Zo'n 40 jaar nadat Columbus Amerika had ontdekt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Op de A4 hoofdlijn richting Vlaardingen loopt het vast voor het knooppunt Ketelplein in 2 kilometer. heeft te maken met de afsluiting van de A20 hoek van Holland richting Gouden. Die is dicht bij Spaanse polder na technisch onderzoek, vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Dat kan het beste eigenlijk omrijden vanaf knooppunt Ketelplein via de ring Rotterdam-Zuid over de A4, A15 en de A16. Op die A20 staat tussen Vlaardingen en Spaanse polder 4 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg. De eerste democratische president van Egypte, Mohamed Morsi... heeft na een jaar alweer het veld moeten ruimen. Het leger heeft hem uit zijn ambt gezet. En lijkt daarin te worden gesteund door een groot deel van het Egyptische volk. Gefeliciteerd, Morsi is weg. Deze. Maar Morsi is weg. Ja, gelukkig. Hoe, hoe nu verder? Hoe, heeft Morsi zelf al gereageerd? Nee, ze hebben hem gepakt in de cel. Gewoon in de cel, hij is weg. Daar gaat naar. Cel nu. Is het met het oog op de toekomst van Egypte goed dat Morsi is afgezet? Of is het zorgelijk dat een democratisch gekozen president door het leger aan de kant is geschoven? Ik praat erover met Fred Leemhuis, oud-directeur van het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo, emeritus hoogleraar islamwetenschappen. En van huis uit bent u, meneer Leemhuis, Arabist. Hartelijk welkom in stand.nl. Dank u wel. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord: ja of nee. Hier komen ze, de keuzes. Dit betekent het einde van de politieke islam. Aarzelend zeg ik, het, ja, begin van het einde. Morsi was erger dan Mubarak. Dat weet ik niet, maar wel even erg. Misschien erger, ja. <laughs> Oké, okay, okay, dus toch een beetje ja. Het, duurt, ja. het duurt nog jaren voordat Egypte echt stabiel is. Daar ben ik bang voor, ja. Goed, dus dat is ja. Dan de stelling, ik roep onze luisteraars op om te reageren. Het is goed dat het Egyptische leger president Mossi heeft afgezet. Dat is die stelling, dus u mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. En dat semester... is weer, met, echt met grote zeg ik, zeg ik ja. ja. Uiteindelijk is het... Ja, omdat het het minste van veel kwaad is. Ja. Maar goed, u spreekt nu even voor uw beurt. Want ik was eigenlijk met de luisteraars nog even aan het praten. Maar het Pardon. is duidelijk dat u het eens bent met de stelling. Maar dat is mooi voor de aftrap van de discussie natuurlijk. En u mag zometeen ook uh, gaan motiveren waarom dat dan is. Uh, maar ik, uh, ik, ja, u thuis, uh, waar u ook maar bent, u mag reageren. Het is goed dat het Egyptische leger-president Mossi heeft afgezet. Eens of oneens. Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of eens, doe het dan met hekje standpunt. Eh, meneer Leemers, nou, u was al begonnen, eh, eens dus met de stelling... maar u wilde daar wel een nuance bij aanbrengen, had ik het idee. Ja, want het, het probleem is en blijft natuurlijk... Van dat het, hoe je het ook bent of keert, eh, niet goed is... dat een, een leger de macht overneemt. Eh, dat is nergens goed, ook nu in Egypte is het niet goed. Maar dat ik toch ja zeg, is om de simpele reden dat de de situatie zo ver uit de hand gelopen was... en dat niet een kwestie alleen van de laatste paar dagen... maar van eigenlijk het laatste hele jaar... Dat, uh, dat er eigenlijk geen andere oplossing was. Ja. We zitten er wel een beetje mee, hè? want uh, ja, ja. het leger dat de boel daar overneemt... over het algemeen noemen we dat een koep. Uh, president afgezet, benoemt een nieuwe leider... arresteert tegenstanders haalt tv-zenders uit de lucht. Dat zijn eigenlijk de vier voorwaarden voor gewoon een ordinaire staatsgreep. Met, met één groot verschil, uh, en dat is uh, misschien een aanwijzing... van welke kant het op gaat. Uh, ze hebben niet uh, de legerleiding of de, uh, de chef-staf... tot interim-president benoemd. Tot interim-president is de voorzitter van het uh, Constitutionele Hof benoemd. En dat is precies het grote verschil met de vorige uh, militaire regering... die na de val van Mubarak, want dat was echt een militaire koep... Mm -hmm. nu lijkt... Hun programma erop, ik zeg het voorzichtig, ik hoop dat het ook gebeurt, maar hun programma erop dat het hen menens is dat er uh, allereerst een uh, nieuwe echt democratische grondwet komt. Want de, de grondwet die er nu is uh, onder Morsi tot stand gekomen is uiterst ondemocratisch. Daarom ben ik het ook niet eens met de opmerking de democratische uh, president Morsi zoals in de inleiding gezegd werd. Hij is democratisch verkozen, maar hij is allerminst democratisch geweest. De grondwet was er een van de dingen waarin gediscrimineerd wordt... tussen verschillende soorten burgers in de grondwet notabene... Ja. Uh, de uh, militairen willen uh, dat er een nieuwe constitutie komt, dus een nieuwe grondwet, maar ook dat er zo snel mogelijk parlementsverkiezingen komen. Die zijn al die tijd door Morsi tegengehouden via een hele simpele truc. Je dient een wetvoorstel in waarvan je weet dat die niet in overeenstemming is met je eigen grondwet. Dan moet het constitutionele Hof zeggen van die wet is niet goed. En zeggen ja, helaas kunnen we nog niet uh, verkiezingen hebben, want de kieswet wordt maar niet goedgekeurd. Ja, uh, meneer Mansour moet dat allemaal wel snel in gang gaan zetten. Uh, nieuwe verkiezingen en democratische verkiezingen, dat is de bedoeling? Ja. Dat, ja. En dat kan ook. En, en tenslotte, Morsi heeft in december laten zien... dat hij de grondwet zelf aan zijn laars lapte... door zichzelf dictatoriale, bev, dictatoriale bevoegdheden toe te kennen... waar niemand hem op kon controleren. Hij ja. stelde zich boven de wet. Was dat misschien de druppel? Want uh, duidelijk was, hè, niet die mensen allemaal nemen op dat plein daar... maar uh, nou ja, toch in, intussen veel meer mensen uh, waren, waren helemaal uh, waar zat. Waarom wilden ze hem weg hebben? Uh, die uh, ondemocratische... Uh, uh, uh, besluiten die hij uitvaardigde, dat was één punt. Maar punt twee was natuurlijk minstens even belangrijk. Uh, de economie is in het jaar van Morsi's regering volstrekt op zijn gat gekomen. Uh, en zo ernstig dat, uh, om er wat te noemen, uh, we, wij, ik was in uh, januari tot en met maart in Egypte. Toen was het al net zo dat je uh, een grote tekorten had in uh, diesel en benzine. Terwijl dat voor die tijd nooit het geval was. Dus er was iets in de organisatie niet goed. Maar dat had verstrekkende gevolgen. Want Egypte is voor zijn voedselvoorziening afhankelijk van vrachtverkeer. En afhankelijk dat allemaal op diesel rijdt. En afhankelijk eh, voor eh, de landbouw, is, voor de tractoren is het afhankelijk van diesel. Als je per dag vier, vijf uur moet wachten voor een benzinepomp... Uh, ja, dan schiet het niet op met het saaien en met het oogsten. Aha. En, en de, dat dictatoriale gedrag, uh, dat, dat kwam er dan ook nog eens bij. En vandaar dus. Uh, maar uh, ja, tegelijkertijd hebben ze hem een jaar geleden zelf gekozen. Ja, uh, daar, daar werden ook wel grapjes later over gemaakt. Toen uh, in, uh, in, ja, ik heb een project in de, in de woestijn in Egypte en mijn medewerkers zei ik van ja, jongens, jullie moeten niet zeuren, want jullie hebben zelf moestjes gekozen. En dan riepen ze allemaal in koor van nee, dat hebben onze vrouwen gedaan. <laughs> ja, want ja. want de, nood was, de nood was toen al echt heel duidelijk hoog. Hè, dat kon je overal merken, dat was uh, vreselijk... En, uh, daar kwam bij dat ze, ja, uh, hoe zou je het in Nederland zeggen dat uh, veel mensen uh, uh, ons erop opmerkzaam maakten dat er een duidelijke uh, broederschapisering aan de hand was dat we zeggen uh, overal in het openbare bestuur werden uh, functionarissen werden vervangen mm -hmm. door uh, leden van de moslimbroederschap ja. zonder opgave van reden ja. en uh, vaak met als enige kwaliteit die ze hadden dat ze lid waren van de moslimbroederschap ja. en niet dat ze van het uh, betrokken soort bestuur bijvoorbeeld de directeur van de Nationale Bibliotheek, dat hij überhaupt iets van uh, een bibliothecaris was. Ja. Dat soort dingen. Maar goed, dat, dat is allemaal gebeurd nadat uh, Morsi natuurlijk aan het bewind was. Ik wil nog even terug naar die verkiezingen, want uiteindelijk is hij er gekozen. Dat is gezegd, ja, dat is gefraudeerd en zo. Oké, okay, uh, dat zal allemaal, maar toch, uh, hij, hij kwam daar uit, uiteindelijk als winnaar uit. Dat had ook te maken natuurlijk met de toenmalige oppositie. Dat hij ook niet echt één uh, een, een front vormde. Het, uh, dat klopt, maar het had vooral te maken met het feit, en daarom ben ik ook nu uh, aarzelend. Het had te maken met het feit dat de, de legerleiding niet toen de macht had. Uh, uh, de laatste premier onder Mubarak anders dan iedereen die onder Mubarak gewerkt had... niet had uitgesloten van uh, uh, het kandidaatschap voor de president. Ja, ja, dus het was eigenlijk een stem tegen het, de Mubarak-kliek, zou je kunnen zeggen. Door ja, op dat, te is heel duidelijk, dat is heel duidelijk. Daar heb je veel mensen over gehoord. En uh, Het valt ook op als je de uitslag van de eerste ronde... van de presidentsverkiezingen bekijkt, dan had Morsi daar maar 24 procent. En er was meer dan 55 procent was niet religieus. Ja. En dat zegt op zichzelf ook iets. Denkt u dat dat nu anders zal gaan dan als er dus verkiezingen komen? Het, het hangt heel sterk af van uh, uh, zeg maar het echte democratische gehalte van uh, de legerleiding. En het hangt heel erg sterk af van uh, of de grondwet eindelijk een, een grondwet wordt... Die, uh, die echt democratisch en niet discriminerend is... Hm. Ja, en we zitten natuurlijk nog met het probleem van de moslimbroederschap. In die zin dat die wel degelijk aanhang hebben, natuurlijk. Eh, die worden nu zo even aan de kant gezet door het leger. Ja, ja die zullen ze toch op een of andere manier wel gaan roeren, lijkt mij. Dat, daar ben ik doodsbenauwd voor. Uh, maar uh, dat, uh, uh, dat proces was, uh, was al in gang. Uh, de moslimbroederschap die uh, eigen milities aan het opleiden was om de zaak eronder te houden. En uh, dus, uh, uh, dat is ook de reden, denk ik, waarom dat het leger uh, uh, misschien niet eens uit democratische overwegingen, maar ze zouden een concurrent zouden ze kunnen krijgen in het land zelf. En dat zou leiden tot een burgeroorlog. Uh, iedereen heeft op televisie ook de bijeenkomst... op het uh, plein van uh, de moskee van Rabal Adawiyah... in uh, Nasser City in Cairo kunnen zien. Waar de, zeg maar, de stootroepen van uh, de moslimbroederschap... met helmen op, hun stokken gewapend, Maar die stokken kunnen heel gemakkelijk voor Kalashnikovs worden ingeruild. En dan heb je echt een hele... Hele trieste, vervelende situatie. dan krijg je een soort burgeroorlog, lijkt me. Dus ook dat is een reden, zegt u, dat het leger nu heeft ingegrepen. om dat de kop in te drukken. En het schijnt dat de druppel die de Emmer heeft doen overlopen. dat weet ik niet zeker. maar was dat Morsi bezig was om jihadstrijders te werven. om naar Syrië te gaan. Kijk aan. We zien natuurlijk vooral die beelden van dat plein. U zegt van ik werk met een project in de woestijn. Want hoe kijken die mensen daar dan naar die buiten die grote stad wonen? Veel mensen buiten de grote stad. Maar ja, er zijn natuurlijk in Egypte heel veel grote steden. Uh, de kleinere grote steden hebben nog altijd zo'n 800.000 inwoners. Uh, Egypte is steeds meer verstedelijkt. Maar buiten de grote steden is uh, een groot deel van de bevolking... Is, uh, veel traditioneler dan uh, de urbane middenklasse in de grote steden. En die waren heel duidelijk voor, uh, de, voor Morsi... en voor de islamistische partijen zoals de moslimbroederschap. En, en nu? En dat is nu helemaal veranderd. Toch wel? Ja, dat is ja. helemaal veranderd. En natuurlijk blijf, blijven ze steun houden, dat is ook niet anders te verwachten. Maar de reden is ongetwijfeld voor een groot deel niet ideaal, maar simpelweg van uh, degenen die het eerst onder, uh, onder de slechte economie lijden, zijn de mensen op het platteland. Ja. Ja, en, en de economie uh, in dit geval is, is de leidraad. Als het daar niet goed mee gaat, dan uh, worden mensen ontevreden natuurlijk. Ja. Nog even naar de toekomst gekeken. Hè? Want uh, nou, die meneer Mansour die moet dat nu dus allemaal in banen gaan leiden. Met op de achtergrond dus dat leger dat een belangrijke vinger in de pap heeft. Wat is nou uh, de beste oplossing? Ik bedoel, wat moeten ze doen? Uh, de, de, de beste oplossing is zorgen dat je uh, inderdaad een democratische grondwet krijgt, een demo, echte democratische verkiezingen, waarbij niet de districten uh, zo worden ingedeeld dat altijd een moslimbroeder broeder uh, dat makkelijk zal winnen, zoals maar, bij de vorige verkiezingen ging. Maar moeten die bijvoorbeeld gewoon weer meedoen aan de verkiezingen, met Morsi ja. misschien wel als, als, als, als, als hun voorman? Ja, ik denk dat dat onontkoombaar is, want uh, uh, al was het alleen maar om psychologische redenen... je moet de, uh, uh, niet de schijn willen wekken dat je uh, een bepaald uh, uh, de sector van de maatschappij uitsluit. Dat is nou net wat de moslimbroeders terecht verweten wordt, nou. uh, maar dat moet je dan niet omgekeerd ook doen. Je moet voorwaarden stellen over uh, uh, de, de uh, kandidatuur, men moet... Van onbesproken gedrag zijn. En dat soort dingen. Ik bedoel, de normale procedures. voor het goedkeuren van kandidaten. vind ik helemaal geen probleem. Maar je moet vooral niet groeperingen uitsluiten. Nee, dus moslimbroederschap meedoen, mogelijk zelfs met, met Morsi. Um, en dan, dan ook misschien toe naar iets van. Ja, een soort nationale regering misschien? Ja, dat hebben, heeft de oppositie door gewild. En dat is al door, door uh, Morsi is dat afgeslagen. En Morsi zegt wel, ja, ik heb ze uitgenodigd voor gesprekken. Maar dat waren vrijblijvende gesprekken... waarbij uh, de oppositie dan eerst moest instemmen de facto... met wat uh, uh, de Morsi-regering had vastgesteld wat de regels waren. En dat hebben ze uh, ja, gewoon vertikt. Ja. Maar ze zouden, uh, er zou een, een inclusieve regering moeten komen... waarbij verschillende sectoren van de maatschappij... Uh, en met name ook uh, de, de, de jeugd. Want uiteindelijk is het de, de, de, zeg maar vooral de middenklasse jeugd geweest... die de revolutie gemaakt heeft. Ja. Uh, nog even over die meneer Mansour. Uh, kunt u daar nog iets over zeggen? Wat is dat voor iemand? Uh, ik, ik weet er heel weinig van. Het, het, het lijkt een, uh, een hele degelijke jurist te zijn. Dat is ongeveer het enige wat vastgesteld kan worden. En hij was nog maar uh, kort was hij verkozen door het, uh, het, uh, het, het rechtelijk apparaat, de top daarvan. Want hij zou op 30 juni zou hij uh, beëdigd worden als uh, uh, president van het Constitutionele Hof... En uh, dat is een paar dagen verschoven nu. Maar als zodanig is hij nu net ook beëdigd. En ook als uh, interim-president. Goed. Uh, we gaan kijken wat onze bellers uh, vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Fred Leemhuis, oud-directeur dus van het Nederlands Vlaams Instituut in Cairo. Hij is ook Arabist. Um, we roepen u op om, uh, om vooral te reageren. Um, ja. We hebben allemaal de beelden wel gezien. U hebt intussen een hoop informatie tot u kunnen nemen. Dus het is goed dat het Egyptische legerpresident Moshe heeft afgezet. Bent u daarmee eens of oneens? Laat dat weten. Bijvoorbeeld door te bellen 0800-1101. Intussen op onze site hebben 830 mensen gestemd. 83% is het eens met de stelling. 17% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Alf margen ik, uh, ik ben het helemaal eens met de stelling. Het, uh, het, uh, ik, ben al, uh, ik was eigenlijk al uh, lang in de verwachting dat dit uh, zou gaan gebeuren. Want het, het, het, geschiedenis heeft bewezen dat het, uh, of het, het uh, Egyptische leger uh, een stabiele factor is. En op het moment dat de zaak over de schreef gaat, dan grijpen ze in. Ik, uh, in Algerije is dat ook gebeurd in, in het verleden. En in Turkije ook vaak. Dat zijn eigenlijk een beetje de landen. Waar je nog hoop hebt dat het, dat het altijd, als het over de scheef dreigt te gaan, dat het dan weer goed komt. Dus ik ben heel blij dat het uiteindelijk toch gelukt is. En ik had eerlijk gezegd eh, niet anders verwacht. Nee. Denkt u daar ook wel eens over in Nederland? Nee, dat kan je niet vergelijken. Nee, dat... Kijk, de meeste mensen die denken altijd dat we allemaal hetzelfde zijn. Maar dat is natuurlijk niet waar. Een democrat van een Egyptenaar onder democratie verstaat... dat is totaal afwijkend van, van, van wat wij gewend zijn. We moeten dat ook niet willen. Die mensen worden geen Europeanen, wij worden geen Egyptenaar. Dus... Ja. Maar het is in die landen nogmaals, Ik ben heel blij dat, dat, dat, er, dat er een leger aanwezig is... en dat die zorgt voor een stabiele factor... elke keer als er één over de schreef dreigt te gaan... en dat is in dit geval natuurlijk de moslimbroederschap... Je kon het op je tien vingers natellen dat welke kant het op zou gaan. En ja. gelukkig, het is gebeurd. En daar ben ik heel blij mee. Dankjewel. Stam.nl, goeiemiddag. Hallo. Hallo met wie? Met nee, Jan. Jan. Mooi luisteren. Het is toch een verandering waarvoor meneer jullie nou eens uitgenodigd hebben. Niet zo'n raar links doe. Maar een gewone meneer die eens uitlegt dat ik het ook eens snap. Ja. Nou, maar ja. ja, dat is dat goed is gedaan. Jullie doen 95 Ik hou het al vijf jaar bij, hè? Jullie ja. doen 95 linkse mensen. Nee, nee, nee, dat klopt ja, helemaal niet, nee. Ga nee. maar vertellen. Maar, maar dat geeft niks. Nou heb je echt een goede gast ja. die het uitleg. dat ik het ook eens kan. Maar dat klopt niet wat je zegt, want we hebben dat zelf natuurlijk ook heel goed bijgehouden. Nou, dat uh, weet ik wel. Maar ik kwam weet wel gegeven gegeven mee, mee, kwam, mee, Nee, dat kwam op een gegeven moment uit dat Van Bommel en Van Balen was evenveel uh, uitgenodigd. De een is van de VVD en de ander is van de SP. Stamper. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg maar. Ja, ik ben het niet meer eens met, uh, met de stelling. Um, ik vind het gewoon een. Uh, uh, nou, geen stijl. Ik schoen het geen stijl van de een, een Wester. Gewoon een. Eigenlijk zo, gewoon een uh, uh, blijf gewoon achter de deur gewoon staan en een, uh, niet zo reageren. Uh, als er gebeurt, kun, uh, ja als iets gebeurt in, in een uh, wereld of noem maar op, die is gewoon een uh, democratisch gekozen president wordt afgezet door het leger, dat gewoon in de hele wereld gaat gewoon een opvang. Ja, ik vind het gewoon zo dat er twee maten wordt gemeten. Ja, dus eigenlijk had hier het Westen veel strenger over moeten oordelen. Zo van: dit kan ja, helemaal niet, dat het regen inderdaad, inderdaad Ja, inderdaad. Want kijk, een, uh, kijk als gewoon uh, dat is gewoon een, de, de, de vraag van exemplaren gewoon geweest. Ja, je kan gewoon, een, uh, je kan gewoon een eigenlijk op de straat. En er is gewoon een gekozen. Nou, je hebt gewoon de wacht, tot gewoon volgende. Want hij heeft gewoon een, geen een, een eigenlijk strafbare feit gewoon gehandeld. Ja. Ah, oké. Okay. Dus. Dankjewel. Stampo.nl, Goedemiddag. Ik hey Jan met Rijmel, Olderkerk. Dag. Zeg maar. Deze... Oneens met de stelling. Dus ik word bij de minderheid. En waarom? Deze keer. Nou, waarom? Omdat deze man is gekozen, democratisch gekozen. Dan komt er weer een nieuwe straks. Dan is de andere, de andere groep weer tegen. Dus zo blijf je aan de gang. Deze man is gewoon twee jaar geleden, geloof ik, hè, gekozen. Ja. Nou, en in, in dan kom, komen de militairen. En ik, heb, en ik ben nog niet zo weg van het, het militarisme. Dus. En die zetten me af. Ik vind dat een hele ja. goede zaak. Duidelijk, dank u wel. Stampertel, goedemiddag. Ja, goedemiddag, meneer Van der Waal. Meneer Van der Waal, okay. zeg maar. Uh, nou, ik ben het niet eens met de stelling, want het, het maakt toch niet uit. En, en al die journalisten lopen eigenlijk achter iedere ontwikkeling in uh, Egypte aan. Maar je moet kijken naar de ontwikkeling in Iran. Je kunt het mee vergelijken. Deze morsi wilde... Egypte uh, islamiseren. Hij benoemde een terrorist tot uh, beveiliger van de uh, piramides. Mal had zelf ook een aanzien gepleegd. Het leger bestaat ook uit moslims. Uit moslimbroeders. We moeten niet denken dat het leger uit niet-moslims bestaat. Dus het, het, is een, het is een fase. We hebben geen uh, flauw idee. De, de, het leger heeft ook onder andere ingegrepen omdat Morsi mensen naar Syrië wilde sturen. Ja. Dus de situatie in Egypte heeft ook weer een De situatie in. Uh, in Syrië. Egypte is niet klaar voor een democratie. Uh, uiteindelijk willen de mensen toch een garantie staan daar. En ik denk dat we dat gewoon moeten realiseren. In, in Tunesië pakken ze het veel slimmer aan. Dan gaat het stap voor stap. Uh, Erdogan heeft, heeft zijn hand overspeeld. Die uh, heeft hier ook die problemen. Maar het is een onvermijdelijke ontwikkeling. Dat een heleboel daar. Uh, ja. okay. die, die, een minderheid over is altijd de meerderheid. Dat, is de, dat weet professor Leenhuis ook wel, die de Koran heeft vertaald. Het begint als een minderheid. Mogen alsjeblieft uiteindelijk brengen hun mening op aan de rest. En dat gebeurt daar ook. En dat... de, oh, sorry, dank u wel. Stam.nl, .no, goedemiddag. Uh, uh, dan kan ik uh, mijn mening uh, zeggen? Ja, zeker. Doe maar. Ja, we uh, spreekt met uh, Rasul uit uh, Almire. Uh, ik ben uh, 100 eens met jullie stellingen. Want uh, 34 jaar geleden was ik uh, helemaal niet eens met jullie herstellingen. maar, jullie hadden op dat moment, uh, zeg maar, die instellingen niet. Op het moment was in de precies dezelfde revolutie, was het in Iran En uh, ik dacht, ja, die alle generalen moeten weg. En Khomeini binnen een week, meer dan honderd uh, van die generalen geëxecuteerd. Ik denk, Egyptenaren hebben ze die les geleerd. En hebben ze op het juiste moment hebben ze die actie genomen. En ik denk, die militairen. ...moeten ze nu die weg vrijmaken... ...langzaam die democratie... ...die ruimte krijgen voor het bloeien. Ja. Kijk, ik vorige spreker van u... Uh, ...zegt, ja, dat, dat gaat helemaal... ...die moslimbroeders zijn zelf ook... ...en uh, zeg maar, militairen Dat Klopt. Maar die uh, democratie heeft tijd nodig. We hebben die voorbeelden in Turkije. Dertig jaar geleden was on, uh, on, onvindbaar, zeg maar. Bijvoorbeeld die democratie bloeien in Turkije. Maar nu gebeurt het wel. En zien we... Hoe, hoe kunnen ze die mensen in het taxeem blijven? Ook de mening van, uh, van uh, Erdogan veranderen. Ik oh. denk dat helpt wel. En uh, ik wens alle allerbeste van de heer Gittenaren. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Nog even met dat betrekking tot wat tot, tot links en rechts. Het gaat er niet alleen om wat de politieke kleur is van de gasten die uiden noord Maar ook hoe je ze benadert wat de insteek is. En dan vind ik toch wel een progressief programma. Echt waar? Ik, het moet er even uit, meneer Van den Berg. Ja. Nou ja, goed, dat kan. Dat mag. Ik ben het niet met u eens. Maar goed, wij proberen het altijd met uh, open vizier te doen. Het ene keer is het dit en de andere keer is het dat. Het is van alles wat. En vandaag gaat het over uh, Egypte. Zeg het maar. Ik ben het uiteindelijk ermee eens dat uh, het Egyptische leger uh, president Morsi heeft afgezet. Maar ik vind het problematisch. Ik ben niet zo enthousiast als sommige andere bellers. Het democratisch proces uh, verliep niet goed in Egypte, moeizaam. Belangrijker nog, Morsi die tastte dat zelfs aan. Hij tastte de rechtsstaat aan door allerlei decreten in te voeren die hem meer macht gaven. Dat was niet afgesproken. En ook was dus het regime van de moslimbroeders van de islamisten nog corrupter dan Mubarak. Dus dat deed het leger uiteindelijk ingrijpen. Ja. Ik, vind het, ik ben het ook niet eens met de eerste keuze... De beantwoording van de eerste keuze van uw gast, namelijk: Dit is het begin van het einde van de moslimbroeders. Dat is westers wensdenken. In 1997 werd in Turkije ook een islamistisch premier afgezet, Erbakan. Dat is de voorloper van Erdogan. Mm -hmm. Nou, zes jaar later werd met grote meerderheid zijn politieke zoon. Ja, dus ja. de rol van de mosterboerder is nog, nog lang niet uit en, en, en daarvan zijn net een van de andere bellers, Erdogan begon ook eigenlijk een beetje met uh, nou ja, iets, iets vrijer, zeg maar. maar hij probeerde steeds meer aan te trekken. Dus u, die doen dat geleidelijker, zegt die vorige bellen. Bent u het daarmee eens? Nou, die doen het vooral gewikster, want die beginnen dus heel langzaam te islamiseren. Nou, ik vind Turkije hmm. niet, niet te vergelijken met, met Egypte. Er kan van alles gebeuren, de verkiezingen kunnen niet doorgaan, dat weet je nooit. Er kan daadwerkelijk wat of een wat seculier. Wat Meerderheid kan worden gekozen of het kan terugstaan, het is onvoorspelbaar. Nou goed, we gaan, we gaan snel terug naar Fred uh, Leemhuis ...die door uh, menig beller uh, in ieder geval gewaardeerd om zijn uh, verhaal dat hij gehouden heeft. Dus die kunt u nu steken, meneer Leemhuis. U bent oud-directeur van het Nederlands Vlaams Instituut en uh, uh, in Cairo en Arabist ook. Um, ja, Egypte nou, al... is niet klaar voor de democratie zeggen veel mensen... Nou, da daar ben ik het dus echt volstrekt niet mee eens. Uh, ik heb, uh, de eerste vrije parlementsverkiezingen heb ik voor onder andere de Leeuwarden Courant verslagen. Ik ben uitgebreid overal geweest. Men wist heel goed wat democratische procedures waren. De wijze waarop de mensen bereid waren om ettelijke uren in de rij te staan voor de stembureaus. En de manier waarop er over gediscussieerd werd gaf aan uh, wat ik veel vaker in Egypte gemerkt heb. Maar ook toen weer dat er uh, een heel goed besef is van hoe democratische... Werkt. Het is meer de bovenlaag uh, van de Egyptische maatschappij onder Mubarak... die uh, misbruik maakte van, uh, democrat, de, van de democratie. Ja. Ja. En, en, en nu, hè, uh, uh, ja, mensen zeggen, hoe zit dat eigenlijk? Dan, want straks zijn ze het hier weer niet mee eens hè, wat hieruit gaat komen. Dan gaan we weer allemaal naar het plein en, en, en zo blijven we bezig. Ik bedoel, wat is dan nog uh, democratie? Het, het, het probleem is dat uh, dus de democratische structuren onder Morsi uh, niet tot stand zijn gekomen. Je moet namelijk uh, gewoon een mogelijkheid hebben dat wanneer een president iets doet, dat er gewoon in het parlement bijvoorbeeld gestemd wordt. Over dat zijn we wel of niet mee eens. Ja. Er was geen parlement. Waar het nu om gaat, is dat als de militairen. En daarom ben ik gematigd optimistisch uh, misschien dan. Dat de militairen zorgen dat die democratische structuren. Dat er dus uh, uh, het tegenwicht tegen alleenheerschappij komt. Dat er instanties zijn bij wie je kunt zeggen, van: uh, willen jullie daar even over beslissen? Uh, dat de rechterlijke macht gescheiden is van de wetgevende macht... en dat de wetgevende en de rechtelijke macht gescheiden zijn van de uitvoerende macht. Dat alles is door morsi met voeten getreden. Zelfs moebarak hield te schijnen nog, nog hier en ja, daarop. Vandaar dat u ook moeilijk kon kiezen tussen die twee. Wie nou ja, eigenlijk erger ja, was. Ja. Overigens ben ik het ben ik er niet helemaal mee eens. Ik stem al jaren groen links. Dus zo so, rechts ben ik nou ook <rijgret> niet, denk ik. Nou, kijk aan. Nou, is, da, is die illusie ook weer uh, gaat het vervliegen ja. weer. Eh, dank dat u meedeed, in Stand.nl. Uh, uh, graag gedaan. Desondanks zou ik bijna zeggen. Fred uh, Leemhuis, uh, uh, hij is Arabist en weet uh, alles dus van Egypte. U kunt blijven stemmen op onze site www.stand.nl. Er is weinig veranderd in de percentages, dus u weet, kunt u daar nog wel wat aan veranderen. Uh, doe het gewoon en dan uh, zullen we aan het eind van de dag de balans opmaken. Ik wens u vast een prettige donderdag verder, zometeen Radio Tour de France. Dionne de Graaf. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. De Gids.fm gaat plaatsmaken voor de proloog.